en wil Teven vaker elektronisch toezicht toepassen op risicojongeren. Met het pakket maatregelen hoopt het kabinet... het criminele gedrag van risicojongeren terug te dringen. In Afghanistan zijn bij twee bomaanslagen zeker 40 mensen gedood. In de provincie Logart ten zuiden van Kabul ontplofte een autobom. Daarbij kwamen 30 mensen om het leven. In de provincie Kunduz werden bij een aanslag bij een ijskraam gisteren tien mensen gedood. De bom was verstopt in een fiets die bij de kraam stond...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 Dat is de merken richting Utrecht, van tussen Breukelen en Maarse staat 2 kilometer. De afrit Reewijk is dicht omdat er olie op de weg ligt. Ik heb het over de A12 Utrecht naar Den Haag. Op de A16 Antwerpen-Breda ook werkzaamheden. Bij Knoop het Galder 3 kilometer. En het is druk naar de TT Assen. En dat is vooral te merken op de A28. Zowel vanuit Hogeveen als vanuit Groningen staat bij Assen-Zuid 3 kilometer file. Zin in een goed boek...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 Het is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Bijna vijf minuten over tien. Het laatste uur van de Nieuwsshow gaat in. Over een minuut of twintig komt Arie Storm uitgebreid aan het woord... Hij is onze chef boeken, normaal gesproken. Zou die eigenlijk hier moeten zijn om te vertellen welke boeken dat zijn? Ik heb een lijstje, maar ik ga het u nog niet verklappen. Blijft ja. lekker. Nee, we gaan het niet verklappen. Kunnen wij toch alvast vertellen wat hij gaat doen? Gaat ga kreken. jij het wel verklappen? Nou, ik, ik weet niet, heb jij dat lijstje dan? Oh, dat staat hier volgens mij in. Is dat niet zo? Oké, okay. maar in ieder geval... Ja, ja. Oh ja, dat staat er. Ja, ja. Nou, okay, ik wel. ga het zeggen, ja. Uh, een ongekend verhaal van Monika Ali, door en door verwend. Kritiek op de sentimentele samenleving van Theodore Dalrymple. Was je maar hier van Graham Swift. En Veilig leven in een science-fiction-wereld van Charles Yu. Maar uh, dat we zou. Er vast op vreugde. Precies. Uh, dat zou u normaal gesproken dus uit de mond van Ariston gehoord moeten hebben. Maar wij vermoeden dat hij nog bezig is. het rapen van tweedehandskranten op een perron ergens. Hier misschien wel bij Hilversum Noord. Je weet het maar niet. Uh, wat gaan we doen? We besluiten de nieuwshow vandaag met Monique Burger. die het geheim verklapt. waarom kleine boekhandels beter opgewassen lijken te zijn. tegen dalende boekverkopen dan die grote ketens. Maar. Laten we gewoon beginnen waar het moet beginnen. Een schrijver in den Verenigde. Elke oorlog is ook een strijd tussen verhalen. Tussen versies van die verhalen. Maar anders dan in andere oorlogen. zegeviert hier niet de winnaar, maar de verliezer. Een citaat van Frans Thomas uit zijn nieuwe boek Grillroom Jeruzalem. Eind vorig jaar reisde hij op uitnodiging van de organisatie United Civilians for Peace, de UPC, naar Israël en de bezette gebieden. Niet gehinderd door een grote voorkennis, beschrijft Zolmezen wat hij ziet en hoe hij dat ziet. En die observaties komt hij met ons delen. Goedemorgen Frans. Goedemorgen. Ja, ja um, dat citaat uit de inleiding, kun je dat uh, toelichten? Anders dan in andere oorlogen zegeviert hij hier niet de winnaar, maar de verliezer. Ja, ja, het is natuurlijk, laat ik zeggen, die uh, oorlog komt tot ons, natuurlijk, door de krant en de, de televisie. En, en eigenlijk is het een strijd wie, wie, ja, wie het ergste leed, zal ik maar zeggen, op zijn schouders uh, torst. En uh, nou ja, laat ik zeggen, iedereen die de geschiedenis een beetje kent zal snappen dat de Joden natuurlijk daar een enorme voorsprong meteen uh, hadden bij het begin van de staat Israël. Maar de laatste jaren, eigenlijk, beginnen die Palestijnen als slachtoffer zich veel beter te profileren in de. In de media. En je kunt zelfs zeggen, hè, er verschijnen al de eerste caricaturen van Israëli's als nazi's of weet ik wat. En hè, de Palestijnen als zielige, verdrukte joden. Dus een hele vreemde uh, ja, uh, omkering is er aan de hand. En, en, de, en de Israëli's weten volgens mij niet meer helemaal precies hoe ze weer goed in de slachtofferrol moeten komen. Het is wel een komen. beetje een cynische manier om er naar te kijken. Of zoals een wedstrijd tussen Ja, in de oorlog is toch altijd cynisch. Het gaat natuurlijk om winnen. En, en uh, alle middelen zijn daar ge geoorloofd, natuurlijk. Jouw uh, medereizigers waren uh, Antoine Baudard, verklaarde uh, priester, ja. rooms-katholiek. Jan Siebelink, natuurlijk bekend geworden, door, vooral bekend geworden door zijn boek Knielen op een bed Violen. Had een vader die heel zwaar uh, gereformeerd was. de Steenbeek, hè, ook uit een Dominese familie. Ja. Uh, hoe, hoe zat het met jou? Nou, heel ver terug, ik ben, mijn naam zegt het alles. Frans uh, Wortelen, dus ik ben ooit, is mijn familie uh, gevlucht wegens uh, geloofsovertuigingen mm -hmm. uit Frankrijk naar Nederland. Dus als en die woede heeft... daarover, die zul je <laughs> nog steeds botvieren? Ja. Nee, nee, maar ik, ben, ik ben gewoon, uh, ja, ik kom uit een, uh, hoe weet het, gewoon uh, een uh, sociaal-democratisch uh, gezin. En een dus gezond atheïstisch gezin? Ja, ik geloof het wel, afgezond. De, ik, uh, God was voor mij toch een, uh, niet heel erg fundamenteel verschillend van Sinterklaas en de Pasha's. Oh. Maar, maar ook niet met de Bijbel opgevoed. Dus je, je, je kende de Bijbel niet. Jawel, mijn vader vond het wel belangrijk dat wij zeggen, uh, ja, uh, gevormd werden. Dus wij moesten wel weten waar het, uh, het over ging in de wereld. Dus dat moesten wij wel weten. Mijn zusje is geloof ik ook nog wel twee jaar naar de zondagschool geweest. met een soort. Afgunst, dat zat dat, dat natuurlijk iets uitverkoren, dat is altijd wel in het uh, christendom voor ons uh, heidenen. Maar jij heb je daar nooit uh, laten inlijven bij de zonneschool? Nee, ik ben wel later, zo ik zeggen, toen ik 18 of 19 was en de, de kunst had ontdekt, toen ben ik wel uh, geïnteresseerd geraakt daarin. Omdat er zo ontzettend veel afbeeldingen in Ja, die schilderijen, schilderij, die muziek enzovoort. Hij, ja. Wat wilde die UPC met jullie? Nou, die, die organisatie, ik had er eerlijk gezegd nog nooit uh, van gehoord. De meeste niet, hoor. En de meeste mensen niet, want ik uh, moet het altijd uitleggen. Maar het, het was een organisatie van Palestijnen. De, de leidster daarvan, of de, de voorzitter, was een Palestijnse die in Nederland woonde. Christelijke Palestijnse. En die eigenlijk een andere aandacht voor de Palestijnen wilde. Dus niet die clichématige, nou ja, altijd Arafat met zo'n zo zo tedoek om zijn hoofd en weet ik wat. He, ze wou ook laten zien aan de Nederlanders dat er ook andere mensen rondlopen in die gebieden. Je had niet het gevoel dat je voor een karretje werd gespannen? Jawel. Mm. Was maar omdat het duidelijk is, weet je ook natuurlijk precies hoe je mm. je daartoe moet ver, verhouden. Want, wat denk je dat ze van je wilden? Een, een genuanceerd beeld van de Palestijnse gemeenschap in, uh, in de bezette gebieden. Mm. En dus dat je niet alleen het idee hebt dat er... of van die Hamas-aanhangers rondlopen... of van die Arafat, uh, corrupte Arafat-types. Maar, ja, maar was dat, dat groepje was dat ze... Doe wie was dat bij elkaar gezocht? Dat is natuurlijk een mooi uh, clubje bij elkaar. Ja, alles zat het ging van toeval. En, en, kijk, ze, ze doen het al jaren. De, ik geloof het Ali B uh, en, en Lange Frans of zoiets. Dan hadden ze gegaan. <lacht> en Femke Halsema en Mariko Peters van GroenLinks. Dus ze hebben van alles wat. En nu stonden kennelijk schrijvers op het programma... En, uh, het oorspronkelijke plan was geloof ik om Arthur Chopin te sturen... maar die had het erg druk uh, met, uh, met iets geniaals... wat hij aan het uh, voorbereiden was voor uh, gans het volk. Dus die ko kon toen niet. En toen was Rosita als de enige in dat gezelschap overgebleven. En toen hadden ze gevraagd naar nou, Rosita, weet jij nog iemand? En uh, die heeft toen ons uh, opgetrommeld. En uh, je zei net, uh, ik, ik ben zelf niet echt christelijk opgevoerd. Merkte je daar nog iets van bij het, het, het appreciatie van... wat jullie voorgeschoteld kregen... Ja, ik merkte dat mijn reisgenoten eigenlijk niet zo voor die Palestijnen kwamen... maar om die heilige plekken eindelijk eh, te zien. En Antoine Baudard had dat natuurlijk al een paar keer gedaan... maar voor hem kan het niet geno genoeg zijn. Dus dat was... Uh, het, het, ja, van tevoren was het hoogtepunt toch het idee... naar die geboortekerk gaan en naar de Heilige Grafkerk... en, oh. en uh, nou ja, misschien nog een stukje Villa Dolorosa meepakken enzovoort. En, en uh, de, de Hof van Gert naar je, uh, uh, een middagdutje doen enzovoort. Dus, maar dat... Uh, wij zijn allemaal wel omgeslagen toen we zagen wat er aan de hand was. Zou ik zeggen, Toch wel ge ge gegrepen geraakt door uh, de werkelijkheid. Hè? Want het grappige is, tenminste uit het boekje blijkt dat... ik weet niet of het helemaal waar is... het lijkt alsof je volkomen onvoorbereid daar in de vliegter bent gestapt... en dacht, nou ja, we zien het verder wel. Ja, nou, onvoorbereid in de zin, wij liepen wel. In, in die, die politiek, zou ik zeggen, is al zo lang bezig. Daar, daar stap je niet zo makkelijk uh, meer in. Daar, daar zijn al zoveel verdragen en dingen. En, en ja, daar word je. Ik, ik kan mijn eigen, laat ik zeggen, mijn eigen testament al bij spreken niet lezen. Dus dat soort dingen, dat gaat toch het ene oor in en het andere oor uit. En, het, het, het, het werd gewoon niet concreet. En doordat je er bent uh, op plekken en met mensen spreken... Het... En de sympathie lag ook niet aan de ene of de andere kant? Ja, bij mij wel. Ik had wel zo'n, zou ik zeggen, zo'n... Uh, ja, maar zeg het, een beetje een ajax feyenoord uh, Ik ben voor Ajax, uh, dus ik was voor Israël, zou ik maar zeggen. Maar waar dat nou vandaan komt... Ja, dat, dat, dat, je herkent dat meer natuurlijk in de Israëlische cultuur... Het is natuurlijk een westerse cultuur. Dus oh. dat is uh, ons, wij. Hè, en, uh, oh. De Arabieren zijn toch eerder zij. Okay. En juist om dat soort dingen te laten zien... en om dat soort dingen op je te laten inwerken... en te kijken wat er dan ja. gebeurt... dat is de reden dat jullie die reis gingen doen. Ja. Hoe, is, hoe is dat geweest? Ja, het was, het was toch wel heel uh, in- en aangrijpend. Want ja, wij waren geen van allen heel veel gewend op dat gebied natuurlijk. En het is natuurlijk toch een, een, een, een staat in oorlog Israël... met alle beveiligingsmaatregelen, het militair vertoon... Uh, nou ja, gewoon de, de doorgeladen geweren die uh, losjes... Uh, jouw kant op uh, zwiepen enzovoort. Dus je zit toch in een situatie die, uh, ja, die heftig is. En dat, dat greep ons wel aan. En ook wat wij ook ons niet realiseerden of nooit over nagedacht hadden eigenlijk... is dat die oorlog iedereen aangaat. Dus iedereen die je tegenkomt is daar heftig over en uitgesproken. En heeft een verhaal van... Ja, met, uh, waar, waar iemand op een ellendige manier als eind is gekomen... dan wel enorme enorme nare bureaucratie treiterijen heeft moeten laten welgevallen. Iedereen is daar slachtoffer. Dus... Vond je het een hele beklemmende sfeer? De, de, het, het verschil is natuurlijk Israël of de Palestijnse gebieden. Maar de, de, laten we beginnen met Israël. Vond je dat een beklemmende sfeer? Nou, deels wel. Dus op Jeruzalem vind ik niet een ontspannen stad. Wel interessant daardoor. Maar Tel Aviv was een heerlijke stad. We dus dus liepen in de winter was het natuurlijk een Mediterrane klimaat. Dus het het ge heeft geloof ik het beste uitgaansleven ter wereld ongeveer. Ja, te vergelijken de, met Ibiza. Ja, en, en, en het, ja, ik word ouder, dus ik kom steeds met jonge, knappe mensen in mijn leven. Dus ja, het, het, mm. voor je gevoel is het al hele knappe aantrekkelijke mensen lopen daar rond. In tussen de bougainville, en weet ik ja. wat. Dus het, ja. Maar dan de Palestijnse gebieden natuurlijk. Dat was heel beklemmend, want dat, dat zijn eigenlijk onleefbare gebieden. En dat is ook eigenlijk de, het idee van, uh, van Israël om, om ze onleefbaar te maken. Hè, mm. zo. Nou ja, je beschrijft ook hoe uh, stelselmatig op sluipende manier... steeds huizen van die Palestijnen worden afgebroken... en er worden dan weer uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja. huizen voor Joden in plaats gezet. En dat is een heel sluipend proces... waar, uh, waar niemand op die manier uh, echt enorme rugbreid aan kan geven... omdat het zo stelselmatig gebeurt. Maar in wezen is dat altijd gebeurd. Dus, dus eigenlijk ja. Het zionisme in de praktijk, Dus eigenlijk voordat de staat Israël er was... Ja. gebeurde het eigenlijk al zo... En dat in, vanuit het perspectief van Israël is het een gewone zaak. Ja. Er is ook een project. Er dat, dat uh, vertrekt vandaag een, uh, een, een boot naar uh, Gaza voor, uh, met humanitaire hulp voor die inwoners. Dat, dat, dat, dat vind je dan weer niet zo'n goed idee, begrijp ik? Nee, ik ben er wel dat voor uitgenodigd, maar ja. ik heb er toch niet heel lang over na overdenken. Nee. Uh, want? Nee, de, ik, ik ben het er ook helemaal niet uh, mee eens voor dat soort acties, zou ik maar zeggen, marsen der beschaving. En ik, ik ben er niet zo van. En ik vind wel dat Israël natuurlijk uh, iets zou moeten doen... aan die humanitaire uh, uh, puinhoop die dat is in Gaza. Mm -hmm. Maar het is, je kunt ook niet zeggen dat Israël het eens eentje moet op, oplossen. We hebben uh, contact met uh, Ben Wiggers, heet hij? Ja? But, but Wiggers. But Wiggers. Ja. Dag, dag. En hoe uh, u bent al aan boord, hè, meneer Wiggers? Nee, ik ben nog niet aan boord... Uh, de, de boten zouden eigenlijk vandaag gaan vertrekken, want dat gebeurt over een aantal dagen. Er zijn uh, een aantal problemen met uh, betrekking tot het vertrek. En dat heeft te maken met, het, met bijvoorbeeld... Oeps. Ja, uh, de, de lijn is niet zo goed. We gaan toch nog even proberen. Uh, wat, gaat er, wat gaan jullie doen in Gaza? Nou, wat de organisatie gaat doen, is uh, proberen roepgoederen aan te bieden... Uh, voor de mensen die daar, daar, daar zitten. Dat is een project dat uiteraard veel aandacht heeft gehad vorig jaar... en dat is toen helemaal misgegaan. Ja, ja precies. Daar zijn negen mensen bij omgekomen bij die vorige actie. Dat is nou ja, de exacte manier wordt nog steeds onderzocht. De Israëlische regering heeft daar wel een verklaring voor... maar de verklaringen van de mensen die daarbij betrokken zijn... zijn toch geheel anders. Dit betekent dat dit niet een, nou ja, zeg maar een waterski-tochtje wordt... Uh, er wordt rekening gehouden met het ergste, daarom worden de, de ontvarenden, de, de activisten, er gaan er in totaal acht mee uh, vanuit Nederland, die, gaan, uh, die hebben deze week een, een training ondergaan waarin eigenlijk met elk scenario rekening wordt gehouden. Ja, en welke en dan, scenario's zijn dat? Weerinvallen van, uh, uh, ja, van boten en uh, helikopters van de Israëli's? Boten, boten, helikopters, vliegtuigen, noem maar op, ook denkbaar scenario is doorgenomen om de mensen die op die boot zitten, uh, ja, toch zo goed mogelijk te informeren wat er eventueel gebeuren zou kunnen. Beschrijf die activisten eens, wie zijn die mensen die daar aan boord zitten? Uh, dat zijn een aantal mensen van bijvoorbeeld uh, de, de, de, de, de, de, de Socialistische Partij. Oh. Alleen? Uh, dat is een student... Uh, ja, het zijn eigenlijk een aantal, heel het is een hele diverse groep. Nou, nee, dit is, de, de, ik, ik wens je daar nog heel veel sterkte bij. We gaan er mee ophouden, uh, But, uh, want de lijn is te slecht. Ja, hij is ook ik, al, al verdwenen. Nou, goed, daar zullen we waarschijnlijk in de loop derde weken... Die dagen, in ieder geval liggen ze op in een Griekse haven. In Corfu liggen ze. Exact. En het is de vraag, überhaupt, geloof ik, of ze vertrekken. Hoor. Want de, de, de Amerikaanse autoriteiten hebben die Grieken weer bewerkt... om te zorgen dat ze uh, überhaupt die haven niet uitkomen. Dus dat wordt misschien nog spannend. Goed, we gaan verder met Frans uh, Tomese. Die heeft een, een boek geschreven, Grillroom uh, Jeruzalem. Het gaat over een tocht die hij maakte met de Steenbeek... Uh, Antoine Baudard en Jan Siebelink. naar... Uh, het Heilige Land en ook naar uh, de Palestijnse gebieden. Ja, uh, ik, ik zei net al, af en toe was de toon wel erg cynisch. Ik zal even een klein stukje voorlezen. Die Rade katholico's, het gaat over Jeruzalem dan, hè? van Notre Dame de Sion... hebben ook nog een pelgrimshotelletje aan de Via Dolorosa zelf. Lekker dichtbij. Ecke homo heet het toepasselijk. Dan is het hup de deur uit en gaan met die banaan. Kun je Jezus stapje voor stapje nalopen tot aan Golgotha toe. Je schijnt zelfs een doornenkroon en een houten kruis te kunnen huren... om zelf mee te slepen, om het nog echter te laten lijken. Tja... Zo gaat het daar dus aan toe. Het is gewoon een enorme toeristische stantenkraam, hè? En... Kun je wel zeggen, ja, ja. Het is, ja. Het is natuurlijk een bedevaartsoord, dus het, dan krijg je dat. Ja. Maar hoe keek je daar met, met een enorme afstandelijkheid naar, hè? Ja, ik ben, daar, ik ben daar niet gevoelig voor, moet ik zeggen. Ik, ben, nee. ik was van die geboortekerk in Bethlehem. En daar uh, waren mijn reisgenoten. Die, dat was een van zo'n soort alcoofje. Ik dacht eerst dat een soort open haard was. <kuggen> en daar bleek dan het kinderke ja, voor, ah. neergelegd te zijn of, of, of gebaard te zijn... En, uh, en er, er ook enorm naar zweet. Ook. Een heel benauwd uh, gedoe was het daar. We hebben natuurlijk een kerk omheen gebouwd. Dat was vroeger een stalletje. En mijn reisgenoot, ik dacht, die zat ook eerst een uh, beetje bedenkelijk te kijken... bij die, uh, ja, bij die po poespas, zou ik maar zeggen. Dat gedrang en dat geduw en, en dat doken. De eerste uh, oude vrouwtjes doken, zou ik maar zeggen. Al uh, dat, dat gat in om te, te knielen en te bidden en te jammeren. En toen zag ik toch mijn... Uh, heb ik maar... Uh, dissentie weggelaten, mijn reisgenoten ook uh, dat doen. Op hun knieën en uh, zelfs uh, toch protestants-types uh, als Rosita en, uh, en Jan Siebelink... die uh, zaten daar te knielen en de, en en, de vloer te kussen. En, en Baudard, heb je die eigenlijk op een goed moment... Ja, daar kan je namelijk uiteindelijk wel, ook met dit soort cynische opmerkingen... en van, hé hey joh, heb je eigenlijk zelf niet uh, de behoefte... om met een kruis en een doornenkroon op een beetje, een beetje rond te sloffen? Dat kan je rustig tegen hem zeggen. En dan heb je wel een dialoog, heb je dat gedaan? Ja, en ik heb ook sowieso, ik heb, het boek af heb aan hun allemaal laten lezen... Mm. want ja, ze zijn natuurlijk schrijvers en niet gewend als personage... op de korrel genomen te worden. Dus, ja. Maar ja, tot mijn opluchting wel een beetje... vond Antoine het een erg uh, geslaagd uh, verhaal. Nou ja, hij, hij trekt enorm, want ik heb die reportage van de NCV, uh, ge, uh, de, de NCV gezien. Hè, want er was een ploeg bij van de NCV, die zond dat uit. En hij trok enorm veel van leer tegen die Palestijnen, het leek... Bedoel, het was bijna Greta Duisenberg Eat your heart out. Ja, Antoine, hij, die was zo veel. Hij is nogal impulsief, heb, nou. ik, heb ik ervaren. Dus, uh, <coughs> kijk, en het is natuurlijk een en al onrecht daar. En hij heeft natuurlijk dat beeld van... Uh, ja, Jezus was hier en die kwam het allemaal goedmaken. En dan is dat natuurlijk een, een groot uh, scenario. Van Kafka wordt daar uh, ten uitvoer gelegd. Dus <coughs> ik snap ook wel dat hij dan moet zeggen, met zijn ja, beeld, evangelische beeld... van het heilige land daar... Uh, dat je daar naar kijkt. Ja, en dan krijg je weer vergelijkingen met de, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat, dat je dus zegt: van nou, de Israëli's de, de, de gedragen zich eigenlijk als. Uh, nou ja. Als nou ja, de, ja, er zit natuurlijk iets filosemitisch altijd in. Die, die Joden, och, wat, ze waren toch eigenlijk zo goed en eigenlijk beter dan gewone mensen. En okay. nu doen ze dit. En we hebben ze zo geholpen en weet ik wat. En, <coughs> dus dat, ja, het, het blijken toch ook gewone mensen te zijn. Vertel eens iets over die Gaza-strook. Want uh, wij weten daar eigenlijk niks van. Als je daar een keer naartoe gaat als, als buitenstaander of als journalist... tenminste het enige wat mij toen opgevallen is... dat je op een goed moment ergens een ongelooflijk groen stukje land tegenkomt... met prachtige grasvelden enzovoort. Nou ja, er staat een hek omheen, dat is dan een Israëlische nederzetting. En voor de rest is er echt helemaal niks. Ja. 300 meter verder, poepen ze gewoon nog, uh, nou ja, in de grond... Ja. Nou, dat is dan al een paar jaar geleden denk ik, want die Israëlische nederzetting zal er niet meer zijn. Hm? Het is nu een, uh, ja, gewoon een afge, afgezet stuk terrein van 10 bij 40 kilometer ongeveer. Waar hm -hmm. niks, uh, niks groeit eigenlijk. nu <coughs> ook niks te uh, eten is. En uh, iedereen heel uh, ja, gelaten uh, de dingen die komen gaan afwachten. En, en uh, jij ja, ziet er heel veel van die... Uh, ja, boerkaars. Ik heb nog niet zoveel boerkaars gezien. Ik dacht altijd dat het een uitvinding van Geert Wilders was. Maar ze blijken echt te bestaan. En, uh, en heel veel van die baarden en zo, van die uh, fanatieke mannetjes. Dus het, uh, ik vond het een buitengewoon uh, onaangenaam uh, gebied. Zeggen ze dan ook iets in die sector? Kijk, want je bent gewoon herkenbaar. Het is duidelijk dat je niet één oh. van hun bent. Wat zeggen ze tegen je? Of zeggen ze niks? Nou, we werden van hun weggehouden. Wij zaten in de gepanzerde auto's van de... Unra, dus dat is een organisatie van de Verenigde Naties... die daarvoor voedsel en medicatie zorgt. En die vervoerden ons. En wij kwamen eigenlijk alleen in aanraking met geselecteerde uh, personen. Dus een, een, een psychiater die heel, heel sophisticated was... en hele leuke meisjes op een VN-school. Dus wij werden niet met die, met die rare baardapen in contact gebracht... en laat staan met mensen die daar... Uh, hè, van die, ...islamitische broederschappen en dergelijke. Oh. Had je dat wel gewild? Ik wel, ja. ja. Ik, heb, ik heb ook aangedrongen... ...ze wou ons echt die fanatieke lui niet laten zien. Dus ik heb nog zo'n kolonist uh, weten te regelen. Uh -huh. want, want ik wou toch dat fanatieke juist uh, ervaren. En, uh, oh. en dat, uh, dat vonden zij niet juist een goed idee... ...want ze wou ons like, laten zien dat de meeste mensen natuurlijk gematigd en normaal zijn. Heb, heb je het gevoel dat je nu echt een, een, een objectief beeld hebt gekregen ben je ook maar heen en weer geslingerd. Want da da daar worstel je natuurlijk toch ook wel mee. Van ja, je ging er heen uit nieuwsgierigheid. En, ja. en denk je, ja, nu weet ik wel hoe het zit. Nou, ik lees nu wel altijd die, die nieuwsberichten erover. Dat deed ik vroeger niet. En nee, ik weet zeker niet hoe het zit. Want je weet vooral hoe het niet zit. En, en, en het is, valt me op dat heel veel mensen net doen alsof ze weten hoe het zit. Dat er heel veel stelligheid is. Terwijl ja, de meeste van die dingen onoplosbaar zijn. En die... Want de argumenten van beide kanten zijn natuurlijk spijkerhard... en ook heel begrijpelijk, hè? Ja. Zowel van de Israëliërs als van de Palestijnen. Ja. ja, vanuit hun perspectief. Alleen, ik vind, moet zeggen... het perspectief van die Palestijnen nog wankeler dan van de, van de Israëli's. Want ik denk, die Israëli's zitten daar gewoon. Dat die staat is uitgeroepen. En die, die Palestijnen hebben in wezen gewoon pech. Ja. Heb je er nog iets aan voor een volgende roman wellicht? Ja, dat, dat weet ik niet, nee, t, t, t, nee. Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, ik had, Dit boekje heb ik meteen geschreven, omdat ik, eh, ik, ik zat vol met al die indrukken... en die situatie en scènes, en ik, ik had er veel over gelezen inmiddels. Dus ik, eh, ja, ik wou dat gewoon... Eh... Frans, wat ik nog tot slot wel curieus vond, dat aan het eind van, het, uh, van jouw boekje staat dat die United Civilians uh, for Peace, de UPC... dat die opgeheven is. Ja, we hebben nu natuurlijk een regering die aan het opruimen is. En dit was natuurlijk linkse hobby's, denk ik. Dus ik neem oh, aan. Dit, dit, dit werd betaald door de Nederlandse overheid? Ja. dus het was oh, het, oh, dat het, het is was nog even een gegeven ontgaan. Ja, het was een, een organisatie die... Uh, ja, min of meer uit de kerkelijke clubs is voortgekomen. Pax Christi en uh, IKV. Maar ja, duidelijk met zo'n soft links-signatuur uh, natuurlijk. Hè. Dat, uh, en... en ja, dat is natuurlijk nu helemaal, uh, dus jullie waren het laatste project, zo'n beetje? Ja, dat werd ons niet verteld. Maar dat, ja, je voelde wel dat het uh, niet lang meer ging duren. Uh... <laughs> Oké. Okay. Nou, in ieder geval heeft het een, uh, een mooi boekje opgeleverd. Uh, wat ik met uh, interesse heb gelezen. Dank je wel. William Jer Jerusalem heet het. En de schrijver is dus Frans Tomese. Hij schreef het boekje naar aanleiding van zijn reis door Israël en de bezette gebieden. Als u daar meer over wilt lezen, informatie op teletextpagina 260 en op nieuwsshop.nl. Dank je wel, Frans Tomese. You live and you learn, it's any way you live. Time is an illusion, so forever it is. Sometimes I know you take a minute for granted, but you get your in and that becomes a habit. Cause I'm connected to the world's biggest bandit, the number one pickpocket on the planet. She will rob you from all your goods, sucker. Check me in the love, cause she's my banker for money provide. Never stuck in a heart, but hide the right time To rob you from all your good sucker zou ze gaan spelen op de Haagse Biednacht? Ik denk van wel. Maar u had het natuurlijk onmiddellijk herkend aan het, uh, de uitspraak. Het is een Haagse groep. Die groep heet Splendid, het nummer My Benefit. Arie Storm is inmiddels aangeschoven. Ja, ik kom ook uit Haag. Ja, niet vanochtend, maar ik kwam uit Amsterdam. Nee. Okay. Ja, en hij moest opeens in een, met een bus, omdat de treinen niet meer... Ja, ik zei net al, ik wil het niet. Hoe moet. vaak hebben we een hele toestand met de uh, trein moet. Nou. Ja, wat gaat meestal maar heel maar goed. ik ben ja. er en Mieke heeft aangekondigd welke boeken ik ja. ga doen. En ik hoop dat ze dan ook de juiste boeken heeft genoemd. Een ongekend verhaal? Nou, ik begin met uh, Theodore uh, door, Del, en, door ja. en dan ga ik okay. naar een ongekend verhaal, want die sluiten maar op elkaar aan. Okay. Theodore Delrample is een uh, ja, iets oudere, blanke, Engelse uh, arts. Een rechtse man, zoals hij dan uh, vaak wordt, uh, wordt genoemd. Een van de scherpzinnige cultuurcritici van Engeland... zoals hij dan op de achterkant van het boek wordt genoemd. Die heeft een uh, boek geschreven, geen roman. Een essay, een lang essay. En dat heet uh, Door en door verwend. Kritiek op de sentimentele samenleving. En het speelt op allerlei... Uh, onderwerpen in die nu heel erg spelen. Bijvoorbeeld uh, de teloorgang van het onderwijs, uh, de multiculturele samenleving en wat doen we met ontwikkelingshulp. Ik heb even een stukje erbij ge uh, genomen. Als je nu de krant openslaat of een Engelse krant of een Nederlandse krant dan krijg je stukjes als Westerse ouders weten niet meer hoe ze hun kinderen op moeten voeden. En je hebt de zogenoemde tijgermoeders. Amy Chua is daar een uh, bekend voorbeeld van, ja. die dochter lief uh, drie uur lang uh, elke middag klassieke pianomuziek laat spelen. En als ze dat af heeft, dan nemen we nog even voor twee uur lang de wiskunde opgaven door enzovoort enzovoort. Um, deze uh, Dell is op de lijn van deze tijgermoeders wat het onderwijs betreft. En daar kun je over twisten en je kunt denken misschien moet het wat minder en af en toe mag mijn kind toch ook op tijd naar bed en een stripboek lezen. Uh, daar is bij hem geen sprake van, maar dat maakt het heel erg geestig om te lezen. Ook omdat hij uh, de bel aan de wortels slaat van het onderwijs. Dus hij begint niet bij de kinderen of bij de tijgermoeders, maar we gaan uh, sowieso hoe het onderwijs georganiseerd is terug naar bijvoorbeeld iemand als Maria Montessori en dan krijg je heel erg geestige citaten als deze van een aanhanger van Maria Montessori. Je zou geen enkel kind dat die het schrijven ooit te vertellen dat een letter fout is. Elk dom kind en dom mens is het product van ontmoediging. Geeft de natuur de vrije hand, dan zou er niemand meer dom zijn. Nou, dit is natuurlijk voor meneer Dalrempel... Uh, een is om daar flink de kachel mee uh, aan te maken. Ja, nou <laughs> niet alleen voor hem hoor, denk ik. Nee, maar dat is erg geest om te lezen. Mm. Of bijvoorbeeld de multiculturele samenleving. Dat gaat al zo. Je zou kunnen zeggen van hout zegt mijn planken... maar het is erg geest om te lezen. En er zit zeker wat in. Als je een multiculturalist vraagt... wat bijvoorbeeld de Somaliërs als Somaliërs, een land als Engeland hebben gegeven... zal hij er vermoedelijk het zwijgen toe doen. Hij kan moeilijk zeggen dat hij waardering heeft voor een politieke traditie... die hen er immers toe bracht om Somalië te ontvluchten. Hij weet niets van een literatuur, zelfs niet of er wel een Somalische literatuur bestaat... Ook van een beeldende kunst en architectuur weet hij niets af. Hij zal zich er van bewust zijn dat de Somaliërs... volstrekt niet hebben bijgedragen aan de moderne wetenschap. Hij heeft geen onderzoek gedaan naar hun gebruiken. Maar hij, als hij dat wel zou doen, in veel gevallen waarschijnlijk... van zou groeven. En hij zal vermoedelijk nog niet één traditioneel Somalisch gerecht... weten te noemen. Waarmee hij zich zelfs voor een multiculturalist... als uitzonderlijk onwetend en onverschillig manifesteert... de liefde van de multiculturalist gaat beslist door de maag. En toch zal hij, haast met de religieuze zekerheid... van iemand die in de kooldioxide... Theorie van het broeikaseffect geloofd... dat wordt dan ook even meegenomen. Volhouden dat de aanwezigheid en van enclave Somaliërs, die binnen die enclaves hun eigen cultuur handhaven, onbetwistbaar en per definitie een verrijking vormt voor de Engelse samenleving en voor iedere Westerse samenleving, überhaupt. Nou, ja, dit is de toon van het boek. Okay. Uh, Vondt is... hij daar nog aan toe dat je Somalië kan vervangen door uh, wel de helft van de ja, Afrikaanse dat staten? Ja, dat, dat wordt vanzelf dat... al duidelijk gezegd. Het het ja. <laughs> dit is zeg maar een voorbeeld. Ja. <laughs> Hè, uh, uh, nou ja, er is heel veel waars in het boek, denk ik, als je erover gaat nadenken. Soms overdrijft hij ook, maar dat is voor uh, een de de nou Wilders is, dus... zal het met plezier lezen, zo'n boek. Sorry. Geert Wilders zal het met uh, instemming uh, en ja, plezier precies, die lezen. Die kan hier eindelijk eens wat argumenten uithalen, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Uh, maar waar hij een heel sterk punt heeft, dat is die roep om emotie van iedereen tegenwoordig. He, je, moet, uh, je moet emotioneel zijn, anders is het niet waar wat je zegt. Oh. He, dus als je niet houdend op de tv verschijnt, dan zal je blijkbaar wel niet, uh, dan zal je wel niet betrokken zijn bij de zaak. En daar heeft hij echt een punt, want dat zie je steeds meer. Dat, uh, en hij gaat in op de bloemenhuldes bij uh, verkeersslachtoffers. En dan zegt hij dan weer een beetje gemeente bij zo. Ja, die bloemen, die ruimt die ooit op als die helemaal... Nou goed, dat, dat werkt. Uh, hij gaat ook in uh, op de literatuur van tegenwoordig. Je kan geen boekhandel meer instappen, zegt hij. Of je komt uh, bebloed en onder de tranen naar buiten... van al het leed en alle ellende en alle gruwelverhalen die je, die je daar aangeboden krijgt. Er valt krijgt. niks meer te lachen? Er valt vrij weinig meer uh, uh, te lachen. En tot slot, en dan kom ik bij een roman die toevallig... of niet helemaal toevallig, maar die datzelfde uh, onderwerp heeft... gaat hij ook in op het overlijden van de, van de prinses Diana. En wat er toen allemaal mm. gebeurd is... Uh, nou ja, dat is een van de uitwassen, vindt hij, van die, van die emotionele uitbarstingen... die je nu hebt. Uh, ik citeer een stukje weer. Laat zien dat het u raakt, schreeuwde de menigte voor het paleis. Dat zijn de emotionele chanteurs en bullebakken volgens hem... Die dat was tegen de koningin Elisabeth, Ja, die de koningin wilde dwingen om de vlag vlaghalfstok uh, uh, te hangen... en om tranen te tonen, terwijl beide uh, zaken waren niet uh, voor haar... dat uh, uh, was er niet van plan en, en dat was ja, niet de noem. gewoonte. Nou, Die, die menigte schreeuwde dat zonder te beseffen... dat ze niet zozeer uiting gaf aan een werkelijk gevoeld verdriet... Als wel intimiderend gedrag vertoonde. Hè, voor die arme koningin. die daar in dat paleis ook met haar gevoelens schrijft. Wat is dat is. voor een uh, oude gevoelsarme brombeer? die uh, Del. Nou, het is een man die de zaken benoemt, zeg okay. maar, zou je kunnen zeggen. En uh, dat, hij, dat hij geen gevoel heeft, is niet helemaal waar. Want hij schrijft. en dat. dat uh, dat maakt zijn betoog wel overtuigender. Prachtig over bijvoorbeeld Shakespeare. Maar ja, dan zul je zeggen, die is ook weer 500 jaar dood. Maar hij laat zien dat Shakespeare wel degelijk is. En dan, is dan schiet hij weer vol. Dan schiet hij wat dat vindt hij dan. Ja. Nee, er valt zeker wat op af te dingen. Uh, maar het is in ieder geval heel grappig uh, om te lezen. En uh, bij bepaalde zaken heeft hij zeker sterke punten. Hè? Zoals inderdaad die overdreven emotionele uitingen. En die arme koningin Elisabeth. En, nou, hij voert dan ook Tony Blair op. Als, Hoe uh, wordt er in in Engeland op gereageerd op dat boek. Heb je daar een idee van? Wisselend, wisselend. Oh. Daar, net als wat hier nu eigenlijk <lacht> gebeurt. Uh, he, je hebt inderdaad uh, heel rechtse mensen... die bij elke zin van hem staan te juichen... Ja. en dit allemaal prachtig vinden. Uh, je hebt uh, groen-linksachtige mensen... die het allemaal verschrikkelijk vinden. En die man heeft inderdaad zelf gevoelsarm. De achtergrond van die man is wel bijzonder. Hij is, hij is arts geweest in gevangenissen en in ziekenhuizen. Hij heeft het nodige aan leed en ellende voorbij uh, zien gaan. En wat ik ervan begrepen heb... heeft hij een goede reputatie opgebouwd. He. Hij heeft niet iedereen weggestuurd van... Uh, hoezo zo gebroken been... Loopt nog prima. Op. Ja, maar hij heeft natuurlijk al heel veel gepubliceerd. Hij heeft ook al ja. heel veel gepubliceerd. en uh, Daardoor wordt wisselend op gereageerd. En dat brengt me bij het volgende boek, waarin Engeland zeker wisselend op uh, is gereageerd. Uh, je moet even Prinses Diana vasthouden of Lady Di. Mm -hmm. uh, Monica Ali. Een van de beste, vind ik, Britse romanschrijfsters. Ze, is ooit gedebuteerd met, ze heeft ooit gedebuteerd met Brick Lane. Een mooie ja. multiculturele roman. Het sterke van haar is dat ze zich zo goed in verschillende personages weet te verplaatsen. Dus iedereen krijgt echt een eigen stem. Van, van blank naar uh, gekleurd. Naar, is het dan een uh, schrijfster van allochtone afkomst dan? Ze is een schrijfster van allochtone nee. afkomst. Uh, geboren in Bangladesh. Maar mm. ze is een door en door Britse schrijfster. Mm. Ze is daar opgegroeid. En, uh, uh, een beetje onze, uh, Vergelijkbaar met onze Havid Bouwaz. Zeg maar. Nou, zij heeft een roman geschreven, Een Ongekend Verhaal. Uh, en dat gaat uh, over wat er gebeurd zou zijn. Dit is dus een roman. Uh, als uh, Diana niet was verongelukt. Oh, ja. En het uh, dat roman heeft de het deze dat uh, Diana haar eigen ongeluk in scène heeft gezet, omdat de publiciteit er allemaal iets te veel werd. En, uh, en ze woont nu ergens uh, achteraf in een dorpje in Amerika. Oh, ze, beetje... leeft nog. ze leeft ja, nog. Samen met Elvis Presley. Nou nee, met, met een clubje Amerikaanse vrouwen die uh, zich op haar storten. Niet omdat ze haar herkennen als Diana, maar omdat ze zinspeelt op een mysterieus en emotioneel en tragisch verleden. Ze hoeft helemaal niet uit te leggen wat dat is. Zeggen de dames. Hè, want dat is Heel mooi al zo. En ze, ze komt uit Engeland. Dat vinden die Amerikanen al sowieso prachtig. Ze heeft dat accent wel een beetje. Dat, dat koninklijke accent heeft ze geprobeerd af te leren. Maar dat is niet helemaal gelukt. En er zitten nog, nog een paar zwakke puntjes in haar, uh, in haar vermomming. Hè, haar ogen. Mm. Uh, op een gegeven moment. Ze heeft gekleurde contactlenzen gehad. Maar die zitten niet lekker. En uh, die doet ze dan uit. En daar valt ze uiteindelijk door, door de mand. Maar daar ga ik al op de plot van het boek in. Maar dat ze die contactlenzen uitdoet. Zegt ook al iets over hoe Diana hier in het boek wordt geportretteerd. Want. Je denkt eerst, ach, die arme vrouw, hè, die voor al die uh, publiciteit vlucht... en al die fotografen die de hele tijd achter haar aan zitten. Maar het blijkt een nieuwe, grote publiciteitsstunt van de Diana te zijn. Want de vrouw is verslaafd aan van alles en nog wat. In dit boek misschien ook wel in het echte leven. daar nou, ja, is wel het een en ander over bekend. Hè. Uh, eetverslaving en juist weer niet-eetverslaving. Bulimia heet dat, geloof ik. Uh, en vooral is ze een enorme aandachtsjunk. En op een gegeven moment zit ze daar in dat Amerikaanse dorp. En er gebeurt niks meer. He, ze is inderdaad in de anonimiteit uh, uh, gebleven. ze heeft een privésecretaris en die probeert haar tijd... Uh, die zegt, nou ja, ga dan lekker boeken lezen. Ik heb haar een paar boeken gegeven, schrijft hij. Vanity Fair, Pride and Prejudice. Prejudice. Prejudice. prejudice. Ja. Madame Bovry, Misdaad en Straf, he, de Grote der Aarde. En dan zegt hij, Hannah heel lief van je, Lawrence, dat je net doet alsof ik daar slim genoeg voor ben. En ze holt weer naar de kiosk om de roddelbladen te kopen... om te kijken of er nog ergens iets over haarzelf eh, in staat. Dat gebeurt ook. Uh, die zonen die zone van haar, die twee jongens... die hebben een, uh, tien jaar later een herdenkingsconcert uh, uh, georganiseerd. Uh, ge georganiseerd. En uh, ook dat vindt ze prachtig. Hè? Dan, uh, haar zoons organiseerden in september een concert in Park ter herdenking van haar tiende sterfdag... Het greep haar minder aan dan ze verwacht had. Uh, ze knielde met de tijdschriften open op de bank voor, voor zich en bekeek de foto's. Dank jullie wel, zei ze hardop. En dat uh, dank jullie wel is dus niet gericht omdat ze nog aan haar denken of zo. maar omdat ze de, de pers weer gehaald heeft. Ari, het lijkt nou ook... een bak totale flauwe kul. Ja. Ja. Nou, het is heel erg geestig om te lezen. doordat uh, uh, Monika Adi uh, ervoor gekozen heeft. Om, je denkt eerst dat het een emotioneel portret is van Diana. Ach, die arme vrouw. Dat doet ze heel goed. Je gaat echt met haar meeleven. Uh, dan blijkt dat ze een heel naar portret van de vrouw schildert. Uh, een aandachtsjunk. Die zelfs uh, over haar geanseneerde dood heen aandacht uh, probeert te zoeken. Dan krijg je de enorme hekel aan haar. Uh, uh, ja, ja, dat is wat, uh, en ze wordt ook een beetje dommig. En Aan het eind van het boek ben je toch opeens ontroerd. Dan denk je, ja, deze vrouw die heeft toch een probleem. En uh, daar, dat is toch, uh, dat weet ze toch uh, heel mooi. Uh, ja, te, te raken. En die Monica Ali blijkt in heel veel genres uit te blinken. Hè. Dus niet alleen een realistische romans zoals Brick Lane... maar het ja, is gewoon een vertreffelijke komedie. Volgende. Volgende. Nou, een ongekend verhaal. Monica Ali. Wat als Diana niet was uh, verongelukt? Het is ook een heel spannende thriller trouwens. Uh, Graham Swift. Was je maar hier. Dat is een negende roman, zeg ik uit mijn hoofd. Een bekende uh, uh, Engelse auteur. En uh, het sluit eigenlijk allemaal aan bij het uh, voorafgaande... Uh, de hoofdpersoon hier is een uh, arme, eenvoudige boer. Uh, Jack uh, Luxton. En, uh, nou, die is nooit van de boerderij afgeweest. Eerst gaat zijn uh, moeder dood. Dan gaat hij niet van de boerderij af. Uh, dan gaat zijn vader dood. Dan gaat hij niet van de boerderij af. Zijn broer gaat weg. Hij blijft op die boerderij zitten. Hij is echt een echte nestblijver. Hij uh, is verknocht aan, uh, hè, aan uh, huis en haard. Zijn eerste en enige vriendinnetje met wie hij ook trouwt... is het meisje van de boerderij ernaast... En die, op een gegeven moment, is het een beetje zat, uh, dat boerenleven. En die krijgt ook een erfenisje. En dan gaan ze een caravanpark uh, beginnen. Dus dan zit onze Jack, uh, een beetje tobbend op de heuvel... <laughs> naar de 36 witte caravans die ze vuren uit te kijken. Waar hij verder niks mee heeft. Hij, hij, hij schaft zichzelf een uh, tropenshirt aan... en dan loopt hij dan mee over dat terrein en hier en daar repareert hij wat. Maar hij verveelt zich uh, de pestpokken, zoals hij eigenlijk ook al op die boerderij uh, deed. En dan gebeurt er eindelijk wat in zijn leven. Zijn broer Tom... Die is tien jaar jonger. Hij heeft wel de boerderij weten te uh, ontvluchten. Die is uh, gaan vechten voor het Engelse leger. En die is omgekomen in Irak. Uh, dus daar krijgt uh, Jack krijgt haar bericht van. En hij blijkt ook zo'n beetje de enige nabestaande te zijn. En dan weet hij afhankelijk helemaal niet meer om te gaan. Want ja, boer, caravan. Uh, maar dan, dan hmm. besluit hij zich helemaal in dat verdriet te storten. Dus hij heeft die jongen ook al uh, tien jaar uh, heel lang niet meer gezien. Maar het is zijn broer. En uh, dat is veel belangrijker dan zijn vrouw. Dan dat caravanpark en dan die boerderij. En uh, nou, dat wordt zijn obsessie. Dus hij gaat, hij gaat naar de herdenkingsplechtigheid. Hè. Er zijn nog drie jongens omgekomen. Er staan enorme families. Uh, er komen honderden mensen op. Af en hij staat er de hele tijd in zijn eentje. Wat op zichzelf uh, uh, zwartkomisch is. Of, uh, en ook tragisch tegelijkertijd. En nu komt het onthutsende. Dit klinkt allemaal heel erg veelbelovend als ik het zo vertel. Maar het is niet goed opgeschreven. Het is niet grappig om te lezen. En het is eigenlijk ook niet tragisch. Je gunt die Jack alle ellende van de hele wereld. En dat is niet helemaal de bedoeling van het boek. En dat komt... Doordat ik zo een, een dingetje voor, of twee dingetjes voorlees... dan wordt het misschien duidelijk. Uh, de eerste zin van het boek is deze. Er komt geen einde aan de gekte, denkt Jack... als ze eenmaal voet aan de grond krijgt. De experts hadden toch gezegd dat het misschien wel jaren kon duren... voordat ze de kop opstak bij de mens. Nou dan, nu had ze de kop opgestoken bij hem en Ellie. Uh, zijn vrouw en hij zijn gek geworden, beweert hij. Uh, wat er lelijk aan is, is dat denkt wat erin zit... denkt Jack dat dat weggewerkt moet worden. Je ziet Graham Swift als auteur de hele tijd... tussen hem en dat personage komen. Dat werkt erg irriterend in de roman. Als ik het zo één zinnetje voorlees, denk je, nou, het zal wel meevallen. Maar op een gegeven moment gaat je dat echt irriteren. Toen is ging dat ergeren. Uh, en Jack is een zeurpiet. He, hij begint dan meteen in de eerste alinea te zeuren. Met de gekte uh, nou ja, ik kan er allemaal niks aan doen. Om me heen is iedereen gek geworden. Dat, uh, dat is vernuikend voor het boek. We zitten op, uh, op een gegeven moment uh, al op bladzijde 199... dan wordt er teruggedacht uh, door Jack aan hoe Tom van hem afscheid nam, zijn broer. Hè. En Tom is een iets uitgesprokener karakter... maar Jack weet eigenlijk niks tegen die Tom te zeggen. En dan komt er dit. En even later, toen de laatste uiers van een last waren verlost... had Jack gezegd, het is goed Tom, je kunt op me rekenen hè, dat je vertrekt. Je geheim is veilig bij mij. Dat is op zichzelf nog niet zeggend. En dan komt er dit zinnetje achteraan. En bij de koeien had hij kunnen zeggen, als hij zo gevat geweest was. En hier verraadt Claimswift zich een beetje. Want hij zit op bladzijde 199 ook te denken van... ja, ik zit met die jack opgescheept, die kan zich helemaal niet goed uiten. Die weet geen woorden te vinden voor zijn verdriet. En dat is allemaal aanstellerij. Hij weet in deze situatie ook niet te reageren. Kijk, als, als die broer dat tegen mij had gezegd, had ik leuk gezegd... dat zijn geheim uh, goed bij mij had gezeten en bij mijn koeien. Nou. He, dat was grappiger geweest. Dus... Dat is ook niet uh, briljant. Maar in ieder geval zie je dat Crane Swift zich zelf ergert... aan zijn eigen romanpersonage. Ja, niet we lezen dus. We moeten nou. een uh, jingle laten maken van een papierversnipperaar. Die hadden we nu dan kunnen starten, daar kan die dan in. Toch? Ja, nou ja, ja Crane Swift is op zichzelf in eerdere boeken... Uh, was hij wel uh, meer op dreef. Maar uh, nou, dit zijn echt bezwaren tegen... Doe de even boven, kort dus dat ja, de alle ja, dus, je allerlaatste. Je dus niet veel tijd meer. Ja, nou, veilig leven in een science-fiction-wereld... Dat is een roman. Als je het uh, woord of het genre science-fiction laat vallen... Uh, dan gaat uh, 99 van de 100 mensen rennen gillend weg. Ja. Dat is niks voor mij. Nee. Of je hebt de echte freaks die nee. science-fiction willen lezen. Nou, beide partijen worden door dit boek uh, bediend. Oh. Uh, ik ben, uh, ik, ik, ik ja. heb zelf ooit H.G. E. Wells vertaald. Een van de grote science-fiction-auteurs. Uh, Hij heeft het zo'n beetje uitgevonden, zou je kunnen zeggen. De uh, Time Traveler is een boek van... Visible Man... Moment. Invisible Man, uh, War of the Worlds, nou, noem maar op. Uh, maar The Time Traveler, uh, dat is een van zijn bekendste werken, want daar wordt hier naar verwezen in het boek. En het boek heet Veilig leven in een Science Fiction-wereld. Het is geschreven door de Amerikaan Charles Yu. Dat is een Chinese naam, maar Amerikaans en ja. Chinees uh, zou je kunnen zeggen. En uh, nou, beide markten worden bediend. Uh, uh, uh, aan de ene kant is het heel erg technische science fiction. En dat zijn de stukken die uh, in het boek staan onder de titel Uit. Dubbele punt, veilig leven in een science-fiction-wereld. En dan komen de zinnen als de werkelijkheid beslaat 13% van het totale oppervlak... en 17% van het totale volume van het mini-universum 31. De rest bestaat uit een SF-substraat op standaard-composite basis. ik weet het nu al, het is nou, niks. niet is weg. Nee, ik ben weg, ja. <lacht> Voor de echte science-fiction-dier is dit uh, gewoon hè, de, uh, uh, ja. de, wat je hebt in science-fiction-romans... Wat het boek voor de andere mensen wellicht interessant zou kunnen maken, is dat uh, wat hier wordt uitgelegd, is dat je, als je gaat tijdreizen. Wat uh, overigens niet echt kan. Ja. Ik heb het uitgezocht. Het, uh, het kan niet. Hè? Maar als het al zou kunnen, ja. dan kun je eigenlijk alleen terug naar het verleden. Want de toekomst is er nog niet. Okay. En uh, onze held gaat naar het verleden, komt er ook helemaal in vast te zitten. Dat is heel spannend. En uh, net als in de film Back to the Future uh, hebben we dingen in het verleden. invloed op uh, dingen die uh, later gebeuren, et cetera, et cetera. Hij keert terug naar het verleden. En zo rond bladzijde 170, en dan hebben we nog 100 bladzijden te gaan... krijgen we de scène waarin hij met zijn vader de eerste tijdmachine bouwt. En die zijn prachtig. Daar hoef je helemaal geen verstand voor techniek van te hebben. Je ziet een jongen knutselen met zijn vader... Ja. Oké. Okay, uh, ja? ja, prachtig, uh, prachtig boek is okay. het al, Allee, we, in de we moeten er een eind aan maken, want we moeten ook nog een gesprek voeren met Monique Burger, eigenaar van de Nieuw Boekhandel aan de Bosse lommenweg uh, Ik zeg even dat jouw titels uh, op teletextpagina 260 staan en op de website. We gaan eerst even naar Giolip. Precies. Punt in Noodmarsen, want daar wordt gefietst. Zeker. En het is nat geworden, want het is gaan regenen hier in Oudmarsen. En dat maakt het parcours alleen maar glibberiger voor de vrouwen. We kregen een samensmelting van een aantal groepen. We hadden die kopgroep van 22 vrouwen. Inmiddels zijn daar weer 15 vrouwen bijgekomen. Opgeteld levert dat een groot peloton toch wel weer op van 37 vrouwen. Maar we hebben ook drie dames die inmiddels ontsnapt zijn. Ze hebben een kleine voorsprong op het peloton. Marieke van Wanrooy, Irene van den Broek en Petra Dijkman. En alle grote favorieten... Die verschuilen zich op dit moment in dat eerste peloton... dat dus een paar honderd meter achter die kopgroep aan rijdt. Drie vrouwen vooruitgestuurd, dus de favorieten. Ze wachten nog even af. Als er meer nieuws uit Oudmarsen komt, dan hoort u het op deze zender. Want we zijn niet alleen een nieuws, maar we zijn dus ook een sportzender. Ja, zo is het. En Adi blijft nog zeker even zitten... want we gaan het hebben over de economische crisis in de boekenbranche. Uh, in 2008 gaven Nederlanders nog uh, 642 miljoen euro uit aan boeken... maar vorig jaar was dat al gedaald tot minder dan 620 miljoen euro. Er worden al mensen ontslagen bij de selecties... Maar uh, de kleinere boekhandels redden doorgaans juist wel. Daar gaan we over praten met Monique Burger... eigenaar van de Nieuwe Boekhandel aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam. Ze werd door vakgenoten en klanten uitgeroepen... tot de beste boekverkoper van 2010. Maar ze moet wel heel hard werken. We konden haar alleen maar om commentaar vragen vanuit haar winkel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Mieke, vanuit ja. de Nieuwe Boekhandel in Bos- en Lommer. Ja, is het daar een beetje druk? Ik kan het niet zien. Ik mocht niet uh, op de vloer. Dus ik zit achter een gesloten deur. Oh. Maar ik heb net nog klanten geholpen en het is best druk. Goed, want uh, op, op uw website staat een uh, personeelsadvertentie. En daarin wordt onomwonden gesteld. Veel verdienen zul je hier niet. Want de CAO is laag en voorlopig is er geen geld om er iets bovenop te doen. Hebt u ja. desalniettemin veel reacties gekregen? Ja, het, uh, het verbaast me wel. Maar ik Waarom? denk dat mensen... Ja, uh, ik heb uh, weinig geld te bieden natuurlijk. De CEO is inderdaad uh, laag. Er is niet zoveel ruimte om uh, veel geld vrij te maken voor een, uh, ja, een, een goed salaris. Maar uh, desondanks op Twitter. Ik had het op Twitter gezet en binnen een kwartier was het uh, 10, 20 keer geretweet, zoals dat heet. En kwamen de eerste reacties ook al binnen en nu via de e-mail. Het is zeer verbazingwekkend, maar... Ah, ja. Ik zei het net al, het gaat heel slecht in de boekenbranche. Maar ik begreep dat dus juist doordat u een kleine winkel hebt, dat, u, dat het bij u goed gaat. Kunt u eens dus uitleggen ik, hoe ik, u dat aanpakt? Mag ik vragen om je te zeggen? Ja, doe ik. Ja. Oh, heel graag. Uh, hoe ik het aanpak. Um, uh, nou, ja, ik heb daar niet een, een recept voor of een, of een lijst met gouden tips. Alhoewel, dat is, dat is uh, in mijn boek terug te vinden, want ik ben een boek aan het schrijven. Uh, dat is helaas nog niet af maar in het najaar ga ik dat uh, publiceren en dan uh, kun je alles wat ik hier sta te doen en hoe ik werk uh, kun je terugvinden dus ik hoop dat dat heel veel boekverkopers ook gaat helpen en een hart onder de riem kan steken. Maar wat is het probleem van die grote boekhandels? wat denk je? Uh, ik denk dat uh, het heel lastig is om een groot bedrijf in beweging te krijgen om al je medewerkers en al je regels uh, om ver te schoppen, nou ja, niet de medewerkers natuurlijk, maar de manier waarop ze werken en altijd gewend zijn te werken, uh, het zit een beetje vast. En ik zit natuurlijk in een kleine winkel. Ik kan doen wat ik wil en ik vind het ontzettend leuk om van alles uit te proberen. En ik hoef aan niemand toestemming te vragen of ik hoef geen team te motiveren uh, om, om alle neus in dezelfde richting te zetten. Maar wat zie je dan of wat merk je dan of wat hoor je dan uit die grotere winkels waardoor het niet functioneert? Onpersoonlijk, uh, dat hoor ik dan van klanten. Uh, je wordt niet begroet als je binnenkomt, daar, daar begint het al mee. Dat heb ik zelf ook ervaren, vorig jaar, voor de start van mijn winkel. Toen ik bij veel boekhandels ben binnengestapt om ja, inspiratie op te doen. Ik kon daar een half uur rondscharrelen zonder dat iemand mij opmerkte. En dat, dat wil je toch niet. Sommige mensen vinden dat lekker hoor, een beetje rondscharrelen. Die willen helemaal niet dat er meteen iemand naar ze toe komt. Nee, dat, maar die ruimte krijgen mensen hier ook. Het is alleen wel zo dat het wel heel aardig is om even goedemorgen of goeiemiddag te zeggen. Toch op zijn minst. Heeft dat het ook iets te maken vind? met een, een overaanbod? Van titels? Ja. Of van boekhandels? Nee, van, van titels. <laughs> uh, nou, ik koop wel heel scherp in. Ik, ik selecteer heel goed. Uh, ik doe natuurlijk zelf... Uh, de inkoop al heel lang, niet voor deze winkel, maar voor een andere winkel. Uh, en ik zie inderdaad dat er eindelijk nu wat minder titels verschijnen. Maar uh, als ik naar de, de, de najaarsaanbieding ga kijken, de eerste catalogie komen alweer binnen. Dan weet ik dat daar 3000 boeken worden aangeboden. En um, ja, tegen 90% ga ik nee zeggen. Niet alleen omdat ik een kleine winkel heb. Maar zit er zitten ook heel veel boeken bij waarvan ik denk, ja, dit heb ik alles gelezen. Uh, dit omslag ziet er niet goed uit. Uh, dit is de zoveelste debutant uit Canada. Uh, dus ik denk dat daar nog wel wat ingestreept kan worden. Ja, maar als mensen naar zo'n boek vragen, dan bestelt u het voor ze. Ja, maar ik heb er ook wel heel veel boeken. En uh, uh, het, het leuke is ook van mijn winkel in, in Bos en Lommer, dat... Uh, uh, men verwacht hier niet dat ik uh, alle, alle klassiekers op de plank heb staan... als je ze ook binnen 24 uur voor de klant bij de klant thuis kunt. Bezorgen. Ja, en mensen kunnen natuurlijk ja. ook zelf uh, via de computer boeken bestellen. Maar merkt u eigenlijk wel eens iets over, uh, van de boeken die hier besproken je, worden in het programma? Yeah, oh ja. ja, dat komt omdat ja. ik je niet zie. Snap je anders wat nee, ik al lang Nee, lastig. Me mer ja, merk je wel eens iets als, als hier boeken worden besproken in de uitzending? Dat mensen daar als middags naar komen vragen? Ja, daarom heb ik ook de uitzending altijd aanstaan in de winkel. Ja. En dan uh, weet ik wat er speelt. Ik kan niet altijd luisteren, omdat ik ook vaak natuurlijk in gesprek ben met klanten. Maar ik, uh, ik merk het, uh, het effect zeker. Dus ga door. <laughs> um, je bent uh, het boekenhandel van het jaar geworden, hè, vorig jaar. Want ik begreep dat heel veel mensen zeiden van... ja, wie gaat er nou in vredesnaam in Bos en Lommer, een boekwinkel beginnen? Want als je nou ja. één, één streek hebt, één gebied hebt in Amsterdam... waar, ja, waar toch niet de intellectuelen wonen, om het maar zo te zeggen... Ah. dan is het Bos en Lommer wel. Ah. Ja, dat is een misvatting, hoor. Absoluut. Oh. Dat moet ik even rechtdraaien, nou, want... Ja, kijk... Um, Westerpark is vol, de Jordaan is vol, uh, de pijp was het al. Um, er is een, een verschuiving westwaarts gaande in Amsterdam... van jonge mensen, uh, leuke culturele dingen. En uh, hier zijn de, de woningen nog betaalbaar. Er zijn veel starters die zich hier vestigen, veel jonge mensen. Er is veel talent, veel creativiteit. En dat heb ik gezien. En uh, ik heb me niets van die, van die, van die zogenaamde uh, achterstandswijk... Uh, dat geklets heb ik me niks van aangetrokken. Ik heb er op een andere manier naar gekeken. Ik heb de positieve punten er geprobeerd uit te vissen. En dat, dat heb ik misschien wel goed gezien. Heeft het er ook mee te maken dat je in ieder geval bij jouw zaak eh, gewoon met de auto kan komen? Terwijl in tegenstelling tot alle boekhandels in de grote steden, die zitten op de mooie plekken. Worden natuurlijk overwoekerd door HM's en andere zaken die allerlei dingen aanbieden. En bovendien dat mensen daar dus. Eh, ja, altijd op een of andere manier, op een moeizamere manier dan bij jou, naartoe zullen moeten. Hmm, dat weet ik niet. Het is wel zo dat je voor de deur kunt parkeren. Flink parkeergeld betalen, dat wel. <laughs> en ze controleren ook hoor, in Bos en Oké. Okay. Maar uh, de meeste mensen komen gewoon lekker op de fiets. Dus uh, ja. dat weet ik niet of dat heb, er rol speelt. Heb je nog wat gouden tips voor vakgenoten die, die het moeilijk hebben? Uh, ja, heel erg veel. Uh, ik heb er heel erg veel. Maar ik heb niet zo heel veel tijd meer, geloof ik. Nee. Um, geen maar gewoon. We zeggen wel eens uh, topjes. Uh... Kijk, ik, ik, um, ik twitter veel. Ik zit heel veel op, uh, op de social media. Dus ik ben elke dag uh, online met mijn klanten. Um, en uh, ik, ik, ik, ik tweet geen onzin. Ik zeg niet van, uh, nou, wat een slecht weer is het. Of ik ga naar de bakker om een Wat, wat tweet je dan wel? Uh, nou, ik... ik uh, als ik bijvoorbeeld een, een boek aan het lezen ben. En dat vind ik zo goed dat ik dat aan mijn, mijn uh, luisteraars of uh, followers, zoals het dan heet, mm -hmm. wil delen. Dan, dan kan ik dat rustig op, op Twitter zetten. Maar ook uh, als een klant een hele grappige opmerking maakt. Uh, dan uh, ja, want het moet ook een beetje uh, humoristisch zijn. En uh, ja, hele diverse dingen. Eer gisteren heb ik geteld hoeveel weken de nieuwe boekhandel open is, dat is 38 weken. Ik heb geteld hoeveel evenementen we hebben georganiseerd en dat waren er 38 uh, in en om de winkel. Dus ik, een van mijn tips aan uh, collega's is, organiseer heel erg veel. Uh, zet je open voor alles wat je kunt bedenken wat er op je pad komt en uh, stap af van het idee dat het altijd maar uh, boek gerelateerd moet zijn. Ja. Ik vind het altijd fijn hoor, als er een klein linkje is met een, uh, met een boek. Maar uh, uh, uh, uh, ga heel veel naar buiten, laat je zien, laat je horen en uh, er is altijd wel een reden om een feest te vieren. Ik was het moet gewoon een gezellige plek jaren. zijn. Ja. Het moet een goede plek zijn en ja. je moet goede gesprekken kunnen voeren en je moet midden in de maatschappij staan. Je moet met het stadsdeel in contact zijn. Ja. Je moet met Okay. Uh, ja, ja. oké. Okay. Dankjewel. Ja. Ja. Ik ben nog lang niet klaar. Nee, nee, vergeet nee. niet. Mensen moeten er maar naartoe. Een nieuwe boekhandel in uh, Bos en Lommer in Amsterdam. Dankjewel, Monique uh, Burger. Ja, over de malaise in de boekenbranche. Zometeen naar de Kamerbreed. Esmee Wiegman, Boris van der Ham en Martijn van Dam. Over de invloed van religie op de samenleving. Tot volgende week. Goedemorgen, meneer Wilders.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 Rome. Australië. Noorwegen. Thailand. Berlijn. Cuba. Toscane, New York. Spanje. Lekker op vakantie, maar dan wel met een reisgids van Kapitool. Kapitool laat je de wereld zien. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Capitool reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Reach Shop en Selectus Boekwinkels. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.